Thank you. Geef ze nu nog een applaus. Onze wereldkampioen S-danser, Aljona Tsevkanko, Robin Tsokkemi en Igo Stoyan, Peggy Schwarz. En natuurlijk onze witte zwaan, Tanja Dabal.